Stellen wij ons nu voor de wedders-heren en de samenvatting daarvan, en zingen wij daarna Psalm 96, het zesde vers, aanbid hem nederig al uw leven. Psalm 96, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt.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 Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Schots, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt.